Maar over de protesten in de hoofdstad Tripoli, enkele honderden kilometers naar het westen, komt zo goed als niets naar buiten. Een Nederlands militair vliegtuig is inmiddels geland in Tripoli. Het haalt daar Nederlanders op die de onrust in Libië willen ontvluchten. Het toestel kan 128 mensen meenemen. 77 mensen hebben zich aangemeld bij de ambassade in Libië. Het is nog niet duidelijk wanneer het vliegtuig weer naar Nederland gaat. blijft zo lang mogelijk in Tripoli om mensen de tijd te geven naar de luchthaven te komen. Afgelopen dinsdagnacht landde een eerste militair vliegtuig met evacuees in Eindhoven. Het Nederlandse fragat Tromp is ook onderweg naar Libië. Het marineschip kan ingezet worden om mensen te evacueren als dat nodig is. Ook andere landen proberen hun inwoners zo snel mogelijk weg te halen uit Libië. Zo zijn er 30.000 Chinezen in het land die met bussen, schepen en vliegtuigen worden geëvacueerd. Amerikaanse vliegtuigen kregen geen toestemming om te landen in Tripoli. De paar duizend Amerikanen in Libië worden nu per schip geëvacueerd. Autofabrikant Spijker wil zijn sportwagentak van de hand doen. Het bedrijf heeft een voorlopig koopcontract gesloten... met een Engels bedrijf van de Russische investeerder Antonov. Economieverslaggever Louis Dekker. Spijker wordt verkocht aan Antonov... die eigenlijk van General Motors, toen die hele overname van Saab speelde... niet welkom was, want Antonov was besmet. Nooit wat bewezen, maar de man had een smaakje, had een kleurtje. Uh, het ligt nog heel gevoelig om hem met een GM, een General Motors verleden... te associëren. Maar wat kan er wel? Hij kan natuurlijk wel de toko in Zeewolde overnemen. Spijker zegt zich volledig te willen concentreren op de productie en verkoop van auto's van het merk Saab, de Zweedse autofabriek die het vorig jaar overnam. Spijker verkocht nog nauwelijks sportwagens en de productie was vorig jaar al verplaatst van Nederland naar Engeland. De verkoop moet in eerste instantie 15 miljoen euro opleveren, waarmee Spijker zijn schulden kan afbouwen. De dure sportauto's blijven Spijker heten, moederbedrijf Spijker krijgt een andere naam.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 A ah, en de BVK's informatie. In de kop van Noord-Holland komt plaatselijk nog dichter mist voor. De files op de A4, Den Haag richting Amsterdam, voor het knooppunt De Nieuwe meer, 4 kilometer. Dat is de nasleep van een aanrijding. A20, Gouda Hoek van Holland, 4 kilometer langzaam rijden tussen knooppunt De Bregseplein en knooppunt Kleinpolderplein. En op de A28 van Zollen naar Amersfoort staat voor Amersfoort 2 kilometer. Met Hans? Ja, hoi Hans, je hier met agenda, met in die agenda... een grote rode streep naar ons bedrijfsuitje. Hé, wat? Waarom? Omdat we het bedrijfsuitje jammer genoeg niet met openstaande vorderingen kunnen betalen. Daarom. Oh. Elke ondernemer heeft al eens te maken met onbetaalde rekeningen. Daarom biedt Das ook een kass voor ondernemers. Kijk op das.nl slash antwoord. Das, het antwoord op alles waar u niet om heeft gevraagd. Ik zeg altijd, vechten voor vrede doe je niet met bombardementen.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 Aero. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Hogere prijzen voor de olie dan lagere accijns aan de pomp, wilde bovach. Jan de Jong is de meest voorkomende naam in Nederland. Vandaag Jan de Jong, de automonteur. Die moet met zijn garagebedrijf regelmatig de strijd aan tegen een slecht imago. Doordat er bedrijven zijn die er misbruik van maken, zijn mensen wel een beetje... dat ze er zo in staan. Dus dat is altijd wel een beetje waar we tegen op moeten vechten. En de Tweede Kamerdelegatie bezoekt het Midden-Oosten. De vraag is, wat merkt die commissie van de onrust daar? De ochtendtumeur van Henk Spaan krijgt u ook nog. Vijf en een half minuut over tien. Het vervolg van Caro. Goedemorgen Nederland. Het ministerie van Economische Zaken moet van de Tweede Kamer... onderzoek gaan doen naar de stijgende brandstofprijzen. Onnodig en onzinnig, zegt de BOVAG. Dat is al heel vaak gedaan namelijk. De overheid zou nu de discussie moeten openen... over hoeveel accijns er in de schatkist verdwijnt. Paul de Waal, goedemorgen. Goedemorgen. U bent van de BOVAG, de brancheorganisatie voor mobiliteit... zoals dat dan officieel heet. Zeker. Laten we eens een litertje um, euroloodvrij, dus uh, euro 95, ontleden. Het ja. kost 1,60 euro, 1,62 euro aan de pomp. 67 zitten er wel op vandaag. Oh, ja. Goed, dat gaat heel erg hard omhoog dus. Uh, en um, hoe, hoe, hoe, hoe is dat bedrag opgebouwd? Nou, als je kijkt naar uh, de productieprijs af uh, raffinaderij... en uh, de marge van, uh, um, van de pomphouder en de handelaar... dan zit je op ongeveer 66 cent. En de rest uh, van die 1,64 uh, of 1,67... dat is eigenlijk uh, accijns, btw en, en een paar heffingen. Maar dat hele bedrag, die, die 98 cent, die, uh, die vloeit naar de schatkist. Dus er gaat ongeveer een euro per liter naar de schatkist? Op het op, op, op moment wel, ja. Dus uh, grofweg 60 procent. Sterker dat hoog is ja, het ten veel. opzichte van andere landen bedoeld? Ja, dan? wij zitten wel aan de hoge kant. In Engeland uh, is die belastingdruk vergelijkbaar. In andere landen is het wel wat minder, ja. ja. Maar goed, als de uh, uh, prijs per uh, olievat stijgt dan stijgt ook de prijs per liter benzine natuurlijk. Ja. Vaak wel. En dan stijgen ook de overheidsinkomsten. Want de accijns is weliswaar een vast bedrag, maar de btw is een percentage. Dus de, de, de overheid is eigenlijk de enige die echt profiteert, misschien naast de oliemaatschappijen ja, Maar uh, de pomphouder krijgt een vast bedrag per liter. Het maakt niet uit of het nou 3 euro is of 5 euro. Die krijgt gewoon een paar cent. Ja. Um, als die het dan niet weggeeft als korting. Um, dus, uh, en de overheid ziet zijn inkomsten stijgen doordat de btw een percentage is. Juist. En nu wilt u dat de overheid, uh, laten we zeggen, zijn vingers een beetje terugtrekt van dat bedrag. Nou, We willen vooral dat de accijns wordt betrokken in de discussie. Um, je ziet dat uh, misschien wel in aanloop naar de verkiezingen in de Tweede Kamer... weer heel verontwaardigd is uh, gesproken over de prijs. Uh, iedereen is daar chagrijnig over, dat begrijpen we. Alleen de reflex is, er moet weer een onderzoek komen. En we gaan kijken of er wel voldoende prijstransparantie is... of er wel voldoende concurrentie is. Dat is de afgelopen jaren al een paar keer onderzocht door de NMA, door Ecoris. Is er voldoende concurrentie. Ja. ja. Wij is zijn er voldoende transparantie? Zeker, wij zijn er helemaal niet bang voor. Als je kijkt naar transparantie, er zijn volop sites waar je kan zien uh, hoe duur een, een liter waar is. Ik heb een app op mijn eigen iPhone waar je kan zien waar je het goedkoopst kan tanken in de buurt. Iedereen weet dat je bij onbemande stations minder betaalt. Dus wij maken ons geen enkele zorgen over dat onderzoek en de uitkomst daarvan. Dat zal weer hetzelfde zijn. Ja, en Dus, dus tijdverspilling. Uh, ja, en geldverspilling. En dat in deze tijd. Dus ja. we zeggen, uh, de belangrijkste boodschap is eigenlijk, betrek nou ook eens die accijns en die hele forse belastingdruk als de overheid zich echt zo zorgen over die hoge prijs, ze zijn zelf verantwoordelijk voor het belangrijkste deel van die prijs, dan kunnen ze ook daar wel naar kijken, zoals nu in Engeland gebeurt. Hoe, nou ja, wat gebeurt er in Engeland dan? In Engeland hebben ze nu in ieder geval voor de buitengebieden een flexibele tax eh, ingevoerd. Dat betekent dat als de prijs stijgt de belasting iets naar beneden gaat. Zodat de prijs aan de pomp eh, enigszins gelijk blijft. En ze overwegen om dat in heel Engeland in te voeren. Wij zeggen niet dat dat nou de ideale oplossing is van Nederland. Maar betrekken in ieder geval de accijns en de btw in de discussie over die prijs. Hoeveel zou er af moeten? Nou ja, als het heel hard gaat stijgen, dan gaan ook de inkomsten van de overheid heel hard stijgen. En dan zouden ze misschien wel een deel van die extra btw-inkomsten kunnen laten terugvloeien. Zodat de, de prijsstijging iets minder hard gaat. Maar goed, even concreet. Stel, de, de prijs van een liter benzine gaat per 10 cent omhoog. Ja, nou, dan, gaat, dan, gaat de prij, dan gaan de inkomsten ook omhoog. Dus ga, laat die, die meer inkomsten van de overheid dan terugvloeien. Ja, maar hoeveel? Ja, dat is voer dat is voor economen. Je, je moet ook kijken. Ja, je kunt, want, in Engeland laten we de prijzen dus enigszins stabiel aan de pomp. Ja. Dus op het moment ja. dat hier de, de prijzen met 10 cent per liter stijgen... zou je kunnen ja. zeggen, dan moeten dus 10 cent per liter accijns af. Nou, kijk, we zijn niet voor dat... We, we snappen heus wel dat de overheid geld nodig heeft. En dat, uh, en, en dat ja, ze maar, maar, maar de bedrijven die rijden, hè, transporteurs ja, en anderen... die hebben natuurlijk ook gewoon... Ja. Uh, die moet ook een cent op Dat is ook goed voor de economie. Dus. Dus en en onze, onze leden, de pomphouders ook. Hè? Dus de, aan ja. die marges, die, dat zijn helemaal geen extreme hoge marges. Dat is centenwerk. Nou, daar moet je niet aankomen. Maar de, de btw-inkomsten stijgen. Laat dat dan terugvloeien uh, zodat, en haal dat dan van de, van de prijs af. Dan, uh, dan, dan, kan je in ieder geval, dan doe je in ieder geval vanuit overheidswegen ook wat. Maar ja, goed, als de prijs met 10 cent stijgt... 20% of 19% btw erover, dat, is, dat, gaat, dat gaat om 2 cent. Ja, maar goed, de overheid denkt nu dat het oprichten van prijspalen... en het opzetten van websites waar iedereen verplicht zijn prijs op moet zetten... dat dat de prijs zal doen dalen. Wij denken van niet. Als de overheid zich dan zo'n zorgen maakt over die prijs... laat ze dan zelf ook wat doen. Dat is eigenlijk de boodschap. Ja, Waarom is het trouwens nog steeds duurder om langs de snelweg te tanken... bij een onbeband tankstationnetje? Um, de kosten zijn veel hoger. De licentie om aan de snelweg een tankstation te mogen exploiteren... Ja. Die, zijn, die zijn heel fors. Ja, maar dat kun je dan toch omslaan over de broodjes en de chips en de dropjes. En ja, de, dat het, het wordt omgeslagen over de brandstofprijs, over de marge eigenlijk... en over de chips en de dropjes. Ja. Maar goed, maar goed dat, dan heb je dan zelf de keuze waar je gaat tanken. Ik zeggen. Precies. Iedereen zeg, iedereen gaat nu nu lopen ja. hier bij de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Maxime Verhagen, is dat om die accijns flexibel te krijgen? Hoe gaat u dat doen? Ja, we, gaan, uh, we vragen met name aandacht voor uh, het, het verbreden van de discussie. Neem de overheidsinkomsten mee in die discussie. Uh, Tweede Kamer, huil geen krokodillentranen over vermeend gebrek aan transparantie. en uh, Vermeend gebrek aan concurrentie. Ja. Maar kijk naar het hele plaatje. Dat is wat we bij de politiek insteken. Hoe? Cool. Door met uh, kamerleden te praten, door met de ministers te praten... door brieven te schrijven, zoals we dat altijd doen. Ja, dat heeft niet altijd effect. Nee, soms wel. Ja. Dus misschien moet je een wat harder actie voeren dan, of niet? Nou, daar is nog wat vroeg voor. We hebben wel eens eerder een, een schatkist tour gedaan... om te zorgen dat de uh, accijns uh, niet verhoogd zou worden. Dat, dat, dat moeten we nu zeker ook niet hebben. Dus voorlopig is daar nog geen sprake van. Maar laten we eerst zorgen dat de accijns betrokken wordt in de discussie. Goed, prijs aan de pomp omhoog, accijns... en in ieder geval het uh, aandeel dat uh, via de BTW naar de schatkist verdwijnt omlaag. Dat zou mooi zijn. Ik uh, dank u wel voor uw komst. Graag gedaan. Hij is slager. Waar je is ik Een taalwetenschapper en oud-keeperstrainer van FC Dordrecht. Ik denk dat ik vanaf mijn achtste jaren hier rondloop. Hij is schrijver en ook automonteur. Kijk, we moeten oppassen dat we niet heel, Nederland helemaal vol zetten met auto's. Deze week in Karel Goedemorgen Nederland. Het onbekende leven van Jan de Jong. Dat ben ik. Ja, we stappen deze week iedere dag in het anonieme leven van een van de vele Jan de Jongen in Nederland. De Jan de Jong van vandaag is al meer dan 30 jaar automonteur in het Zuid-Hollandse Stolwijk. Van de kaas weet u wel, een beroep met een reputatieprobleem blijkt in deel 4 van de serie Jan de Jong. Het verslag is van Marcel Dekker. Jan, dan wil ik eerst dat je je even voorstelt met je naam, je leeftijd en je beroep. Mijn naam is uh, Slager Jan de Jong uit uh, Kromanie. Uh, ik ben Jan de Jong. Momenteel 64 jaar en ja, 15 jaar lang keeperstreden bij FC Dordrecht uh, geweest. Ik ben uh, Jan de Jong, 57 jaar. En ik ben docent literatuur aan de lerarenopleiding in Tilburg en schrijver. Ik ben uh, Jan de Jong. Ik ben uh, inmiddels 50 jaar oud. En wij hebben een eigen garagebedrijf. En een jubilerend bedrijf, hè, 25 jaar oud? Ja, inmiddels uh, bestaan we 25 jaar. En we hebben door de jaren heen dat opgebouwd. en We hebben een, ja, gewoon een goed een, lopend bedrijf waar we allerlei klanten van dienst kunnen zijn. Ik kom van een boerderij, dus wat dat er gaat heb ik een andere achtergrond. En daar had ik ook best wel wat bepaalde dingen. Maar uh, op een gegeven moment uh, begint het met een hobby. En uh, doordat de ruimte er thuis was uh, ga je... Uh, toch een beetje knutselen. En dan uh, vindt uh, de buurman dat ook wel leuk. en uh, die, uh, die vraag je wat te doen. En dan rol je van het een en het ander. En toen uh, op een gegeven moment dacht van ja, uh, als ik het thuis kan en, uh, en ik zie hoe een ander het kan. Dan kan ik het op een andere manier ook. En uh, zodoende uh, hebben we die sprong genomen. En zijn we er nog om. Tel nou uh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 auto's. Is dat een goede dag? Deze, de, de, de werkplaats is gewoon, gewoon goed gevuld, dus we, we kunnen onze uren goed verkopen. En uh, kijk, we hebben een wat ruimere werkplaatsen dus daarom kun je ook wat auto's laten staan. Dus er staan ook wat auto's voor, voor onszelf, die we dan uh, of tussendoor beetpakken om op te knappen... Hè? of de verkochte auto's die uh, in, de, in de werkplaats staan, die we klaarmaken. Dan moet je het wel iedere dag weer opnemen tegen die grote jongens hè, met de glanzende vitrines. Hè. Dat ben jij met alle respect, Jan de Jong, uh, niet. Uh, tenminste, ik zie wel vitrines, maar die glanzen niet. Hoe doe je dat? Hoe neem je het op tegen die grote jongens? Of ben je daar helemaal niet mee bezig? Nou, het is in ieder geval niet mijn grootste gedachte. Want juist door je eigen plan te trekken en je te onderscheiden van anderen... Uh, ja, heb je een eigen, eigen insteek. In, in en, uh, en op het dorp, uh, doordat je ieder merk voert... door we waar universeel bedrijf zijn, heb je, ja, ook, kan je iedere klant bedienen. En als je een dealer bent, dan ben je natuurlijk heel merkgericht... En dat, dat werkt ook al eens in je nadeel. En uh, zodoende dat wij uh, dat heel goed aankunnen. En, en we duidelijk een andere klantenkring uh, hebben dan een dealerbedrijf. Maar ja, de, de, de, de markt leert dat die fit dat is alleen de voorkant. Want als je de resultaten ziet van uh, dealerbedrijven, dan uh, blijven die ver onder van uh, ons soort bedrijven. Dus uh, als je het puur op financiële vlak zou zien, dan uh, willen de meesten wel ruilen bij ons. Dus uh, in die zin uh, ja, is die ontwikkeling ook nog niet, niet zo slecht. Niet zo slecht. Waar is hij mee bezig? Uh, deze is bezig om de achterremmen te vernieuwen. Uh, die moesten vernieuwd worden in het kader van de APK-keuring. Dat de remschijven uh, versleten waren. En ja, zo is het. Iedere, iedere dag heb je wel een ander merk, andere systemen, andere dingen. En dat, is, uh, ja, dat moet een uitdaging zijn, maar voor de meeste jongens die hier werken is dat ook een uitdaging. Nou doe je dit bedrijf uh, samen met je zoon, hè, geloof ik? Ja, maar, is hij er vandaag of niet? Nee, hij is toevallig even weg, maar, uh, maar uh, mijn zoon die werkt hier ook al uh, een jaar of zeven inmiddels. Ja, nu, Als... even naar, nu even naar het uh, familieschandaal, uh, Jan de Jonge, want uh, een andere zoon van jou, je oudste, die werkt bij de concurrent. Ja, nou ja. Met motorhuis, mag het wel gewoon zeggen. Ja, wel, concurrent is dat niet, niet die direct. Wij doen alles collega's. Maar uh, inderdaad is die, werkt hij die daar. En uh, ja goed, dat heb ik ook twee kanten. Kijk, uh, Voor de bedrijfsspionage bedoel je? Nou ja, de, uh, zo zou je het ook. En doen, dus, maar het is een open verhaal. Ze weten hoe het verhaal zit. En uh, ze wilden hem graag hebben. En uh, ze wilden er eigenlijk nog maar slecht kwijt. Dus vandaar dat hij nog niet zo hard loopt om terug te komen. Dus in die zin geeft dat ook een beetje aan hoe, uh, hoe de verhouding legt. En, en hoe uh, zijn inspanningen duidelijk zijn. Dus wat dat gaat, is dat het wel leuk. Als je als klant hier naartoe komt, moet je er blindelings in vertrouwen... dat die monteur uh, het, het goed doet en jou uh, geen loer draait. Hoe kun je die garantie afgeven? Dat kan toch helemaal niet? Nee, dat, dat is helaas een, een aardig grijs gebied in ons vak. Uh, dus daardoor is het heel belangrijk dat je je klant kent. En doordat wij uh, toch vrij veel persoonlijk contact hebben... en een klein bedrijf zijn, is dat onze sterke kant... En dan blijft het nog wel een kwestie van vertrouwen. Uh, maar als de mensen dat uh, niet zouden hebben, ja, dan zouden ze niet met hun minimum komen. En door de tijd heen heb ik denk ik wel bewezen dat de formule die wij hanteren toch wel redelijk uh, sterk is. Ja. Maar is dat een goede basishouding voor als klant dat je toch een beetje argwanend bent over hoe het uh, gaat in autobedrijven? Nou ja, het, het zou niet moeten uh, nodig zijn, maar het. helaas, uh, doordat er bedrijven zijn die er misbruik van maken en uh, een auto in, uh, toch een beetje een negatief imago hebben uh, in die zin. En eigenlijk altijd de rekening, hoe die ook is, altijd te hoog is, uh, ja, zijn mensen wel een beetje, dat ze er zo in staan. Dus dat is altijd wel een beetje uh, waar we tegen op moeten vechten. Morgen, Jan de Jong, nummer 5. Op de weg... Loopt mijn hand naakt op vijf poten. Hij komt een andere spin tegen. Dat is de Jan de Jong van morgen. Dus tot die tijd zijn vragen en opmerkingen welkom op. Goedemorgen Nederland, Straks Nederlandse parlementariërs bezoeken de Arabische wereld, maar Tunesië, Egypte en Libië slaan ze even over. Eerst nu het ochtendhumeur van Henk Spaan. Er is iets aan de hand met Boer Richard, las ik op het internet. Boer Richard doet mee aan de reality-soap Boer zoekt vrouw, een programma waar ik zo min mogelijk naar kijk. Vrouwen die zich aanbieden aan mannen van het platteland, kun je in Amsterdam bij tientallen bewonderen. In de stegen, op de pleinen en langs de oude grachten van de binnenstad is het een komen en gaan van vrijgezellen en wellustige boeren. De vrouwen die een boer zoeken zitten in etalageachtige ruimtes... en worden flatteus beschenen door rood strijklicht. Langs hen schuifelen de vrijgezellen en wellustige mannen van het platteland... om hun keuze te bepalen. Vooral tijdens de stille omgang. Een religieuze wandeltocht voor plattelanders door de oude binnenstad... loopt de provincie uit. Dan doen de vrouwen geweldige zaken. Ze hoeven maar te wenken of lichtjes te lonken of de boeren staan in de rij. Deze vrouwen bewaren altijd hun waardigheid. De boeren gaan veel eer voor hen door het stof dan andersom. Ze betalen grof geld voor door de vrouwen te bewijzen diensten. Hoe anders is dit op zondagavond voor de televisie. De boer troont als een pasja op zijn zetel... en de vrouwen kronkelen en wentelen zich in bochten en standjes... om bij hem in de smaak te vallen. Soms moeten ze de stal schoonmaken... en een juk met emmers melk op hun schouders torsen... Als ze morsen, stuurt de boer haar weg. De vrouwen betalen met hun eigen waarde. Ik kan er niet naar kijken. meer niet omdat er soms een in roze brijsels gehuld Brabants kindvrouwtje in beeld komt. Dan schop ik mijn kat. Dus ook de kat heeft liever niet dat ik naar boerzoekvrouw kijk. Alles, Henk Spaan, morgen. Zoals iedere vrijdag, het ochtendhumeur van Siska Dresselhuis.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 Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi, je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de bonnes manières. C'est trop pour moi. Moi, je mange avec les mains. Ça ah, parle fort et je suis France excusez-moi La main sur le cœur Allons ensemble découvrir ma liberté Oubliez donc tous vos clichés ZANG Met je veut. Het is zeven minuten voor half elf. Dames en heren, we beginnen. We eindigen deze uitzending waar we ook zijn begonnen. Namelijk met nieuws uit het Midden-Oosten en de Arabische wereld. Op de luchthaven van Tripoli, dat weet u inmiddels, staat een tweede Nederlands militair vliegtuig klaar om eh, Nederlanders uit dat land te evacueren. Toen kan 128 mensen meenemen. Er hebben zich nu 77 mensen gemeld van wie 20 het land zo snel mogelijk willen verlaten. En honderden Russen die in Libië verbleven zijn met vier verkeersvliegtuigen vanuit Tripoli teruggevlogen. Onder hen managers van de Staats oliemaatschappijen Gazprom en Lacoil... gezinsleden en talrijke werknemers van de Russische staatsspoorwegen. Zo heeft het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. Ook in dat gebied, niet in Libië zelf... maar wel in het Midden-Oosten en de Arabische wereld... reist een delegatie rond van Nederlandse parlementariërs... Tweede Kamerleden dus van de commissie Buitenland. Op dit, bezoek, op dit uh, moment op bezoek in Jordanië. Later vandaag naar Israël. Henk-Jan Ormel, goedemorgen. Kamerlid voor het CDA, leider van de delegatie. En dan was er gisteren met spoed een overleg in de Tweede Kamer... met de minister van Buitenlandse Zaken, Uri Rosenthal, over Libië. Moesten jullie daar niet bij zijn? Uh, het was terecht dat er een uh, overleg was over Libië... want dat is een uh, verschrikkelijke toestand daar. Maar uh, ja, ik heb mij laten vervangen door Kathleen Verrier. Uh, Anderen hebben zich ook laten vervangen. Het was onmogelijk om op zo'n korte termijn terug te komen uit het Midden-Oosten. Juist, dus het ging niet anders. Het ging niet anders en uh, ja, aan de andere kant, uh, wij zijn hier op werkbezoek en uh, we, li we maken hier ook ontzettend veel interessante dingen mee, interessante gesprekken, uh, het is een uitermate waardevol uh, werkbezoek. Ja. On ...ongetwijfeld overschaduwd door uh, het domino-effect in Noord-Afrika... ...en al die dictators die uh, uh, het land uitgeknikkerd worden, zal ik maar zeggen... Uh, ...en de situatie in Libië waar Gaddafi natuurlijk nu ontzettend onder druk staat. Is dat het, het, onderwe het onderwerp van gesprek bij uitstek bij de uh, delegatiebesprekingen? Um, nou, wij zijn, uh, we hebben dit werkbezoek georganiseerd... ...omdat we dachten dat juist in deze tijd is van belang om in de regio zelf te horen hoe er gedacht wordt over alle ontwikkelingen in de regio. En dat is inderdaad het onderwerp van gesprek... van uh, wat gebeurt er allemaal in de wereld waar wij nu zijn. Uh, wat heeft dat voor gevolgen voor uh, bijvoorbeeld ook Jordanië... voor Libanon waar we geweest zijn. Uh, en daarnaast is natuurlijk ook uh, de afschuw... over wat uh, Gaddafi uh, zijn eigen bevolking aandoet. Ja, en wat voor een effect heeft het op Jordanië en op Libanon? Uh, in... Uh, in Libanon is de situatie uh, uitermate gespannen. Er is daar een regeringscrisis. Uh, uh, maar het heeft daar meer te maken met het hariri tribunaal wat in uh, Nederland gevestigd is. Uh, en dat overschaduwt eigenlijk de situatie in Libanon. Als het over Jordanië gaat, dan is de situatie daar weer anders. Daar is met name het uh, conflict met, uh, met de Palestijnen. Uh, het uh, uh, Israëlisch-Palestijnse conflict uh, speelt een hoofdrol. En er zijn ook hier uh, weer demonstraties. Er wordt vrijdag een, een grote demonstratie verwacht in Amman. Uh, de moslimbroederschap uh, die is verdeeld tussen een fundamentalistische tak en een wat minder fundamentalistische tak. En dat alles staat wel onder invloed... van wat er in andere landen gebeurt in de regio. Ja. Nou heeft er uh, vanuit de Tweede Kamer... met name uit de hoek van de Partij van de Arbeid... is er gisteren gepleit voor uh, het opleggen van sancties... aan het adres van uh, Tripoli, uh, Gaddafi dus. En uh, voor zover die nog macht heeft op dit moment in Libië. Uh, en het opleggen van een reisverbod. Dat soort maatregelen om te voorkomen... dat de man ergens de benen naartoe neemt. Uh, is dat ook iets wat in de landen om hem heen... en dus de landen die u bezoekt besproken wordt? Uh, er wordt... Uh... ...volop afschuw uitgesproken over Gaddafi. Gaddafi heeft geen enkele steun in de Arabische wereld. En ja, hier zijn ze wat rigoureuzer. En zeggen ze van, uh, nou, we hopen dat hij door zijn lijfmacht wordt doodgeschoten... ...en dat op zo'n manier het probleem wordt opgelost. Ja, dat is ook een uh, oplossing. Ja, ja, ze zijn hier gewoon wat rigoureuzer. Ja. En uh, ze, ze vinden in ieder geval wel... Dat, uh, uh, dat iedereen veel te afwachtend is en uh, dat er veel meer gedaan moet worden. Maar als je dan vraagt: van wat dan en wat kan de Arabische wereld doen?, dan zijn ze het antwoord ook schuldig. Ja. Maar uh, de afschuw wordt breed gedragen. U bent in het zuiden van Jordanië, bij de grens met uh, Israël. Dat is het volgende land dat u gaat bezoeken. Wat gaat u daar bespreken? Wat is daar de kern van het betoog dat u gaat houden? Nou, wij, wij gaan geen betoog houden. Wij gaan uh, luisteren naar uh, van wat is de problematiek. Nou, in Israël is de problematiek groot. Uh, en de wereld om hen heen verandert in een enorm snel tempo. Je hoort overal, tenminste in, in Libanon en Jordanië... waar we geweest zijn, dat, uh, dat Israëlisch-Palestijnse conflict... dat dat toch wel echt uh, heel erg uh, gevoeld wordt als een groot onrecht. En... Uh, ...dat er maar geen begrip is waarom er nou niet toch stappen door Israël worden gezet om dat conflict op te lossen. Tegelijkertijd ziet men ook dat Israël ook radicaliseert en dat Israël zich als het ware terugtrekt in zijn fort. Uh, ja, daar gaan we dus mee spreken, over, over spreken en we gaan horen hoe Israël daarover denkt en hoe Israël zijn toekomst ziet. Want de wereld om Israël heen verandert heel erg... Ja. Uh, de koude vrede die ook uh, Jordanië heeft met uh, Israël... Ja, het, het is de vraag of dat nog jaren zo door kan blijven gaan. Ja, dus het lijkt een beetje op uh, het einde van de Koude Oorlog... het vallen van de muur in 1989 en de ontwikkeling in Oost-Europa... maar dan nu in het Midden-Oosten. Onderwerp van gesprek dus bij de buitenlanddelegatie... bij de Commissie van Buitenlandse Zaken uit de Tweede Kamer... die vandaag Israël bezoekt. Henk Jan Ormel, leider van die delegatie, ik dank u wel. Het loopt inmiddels, dames en heren, tegen half elf. Tijd voor ons dus om af te ronden en over te geven aan de verkiezingscaravan. Want nog zes dagen tot aan de statenverkiezingen. Onder leiding van het duo Blok Ralek Kishun Prem en Tessel. Goedemorgen. Goedemorgen. Wij uh, staan nu uh, vandaag, uh, vanochtend in Gelderland, voor een enorme bouwput. Dan weet u het natuurlijk al meteen, dat is het Centraal Station in Arnhem. En het zal ook enorm gaan over de ontsluiting van de provincie Gelderland, vooral richting Duitsland. En we hebben hier een heerlijk ouderwetse tegenstelling. Rechts wil meer asfalt, links wil meer spoor. En uh, beide gaat natuurlijk ook weer ten koste van natuurgebieden. Afijn, ah, er is genoeg om over te praten. Dus blijft u luisteren en mocht u mee willen praten, kom naar het Centraal Station. In Arnhem. En we gaan nu eerst luisteren naar de hoofdpunten van het grote wereldnieuws. Die worden gelezen door Dorald Megens. Radio 1. Het NOS-journaal. De regering in Libië roept betogers op de wapens neer te leggen. En wie met name komt van oppositieleiders en vertelt waar ze zitten, die krijgt een beloning, zo is gezegd op de Libische tv. Over het verloop van de volksopstand is nog steeds weinig bekend. In het oosten van het land lijken tegenstanders van Gaddafi de overhand te hebben. Een Nederlands militair vliegtuig is intussen geland in de hoofdstad Tripoli. Het haalt daar Nederlanders op die de onrust willen ontvluchten. Het toestel kan 128 mensen meenemen. 77 mensen hebben zich intussen aangemeld bij de Nederlandse ambassade. Het is nog niet duidelijk wanneer het toestel weer naar Nederland terugvliegt.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 Dit is Radio 1. De stemming van Nederland. Radio 1 is erbij van dag tot dag. Rechtstreeks vanuit de provincie. Met Tesselblok en Prem Radekensjoen. Gelderland. Het openbaar vervoer is hier een discussieonderwerp... bij de provinciale statenverkiezingen. Kort samengevat. Rechts VVD wil meer asfalt. En links SP wil meer spoor en OV. En in Gelderland hebben ze nog steeds, luisteraars, de strippenkaart. En de SP wil deze strippenkaart blijven behouden... ondanks de invoering van die OV-chipkaart. Want de strippenkaart, die is goed, zegt de SP. En wat zal hier gebeuren in november? Wat vindt u? De het openbaar vervoer verder privatiseren en meer asfalt... als zegt u, was er in onze provincie maar geen OV-chipkaart. Bel ons op 0800-1121, mail naar de stemming van Nederland... apenstaatradio1.nl en tweets kunnen naar hashtag de stemming. De stemming van Nederland. Verkiezingsnieuws. Campagne voeren is hard werken. In Gelderland loopt de Partij van de Arbeid een marathon en plant GroenLinks een boom. Kandidaat statenlid voor de Partij van de Arbeid Janine Liebrand wil stemmen binnenhalen door vrijdag 40 kilometer te rennen. Per auto je vervoeren of per fiets is toch minder spectaculair. Dit roept ook iets op van, nou, ze heeft er wel heel veel voor over. Ook wil ze met haar actie het sporten promoten. Milieubewust en gezond dus. Ter compensatie deelt ze onderweg taarten uit... aan maatschappelijk betrokken mensen of organisaties. En die laat ze per auto aanvoeren. En GroenLinks plant diezelfde dag een lindenboom op de plek... waar de A15 bij Bemmel moet komen. Dit wordt zeker wel een, een, een zeg maar, stevige boom van uh, Medico 3. Op dezelfde plek zette het CDA twee weken geleden nog een spade in de grond. Die snelweg is al jaren onderwerp van discussie. Nou, in Gelderland is er zo ver omstreden dat het door een natuurgebied zou moeten gaan en ook nog eens een keer over de rivier zou moeten worden getrokken. Zegt Gerard Heemskerk van het Gelderse GroenLinks. De PVV jaagt de traditionele partijen tegen zich in het harnas. Zo is de Partij van de Arbeid boos op het plan om dienstauto's van de provincie af te schaffen. Keurt de Apeldoornse burgemeester Frette de Graaf het idee van de animal Cops af. En is natuurmonumenten kwaad op PVV'er Olof Wullink, die geïmporteerde dieren uit de Gelderse natuur terug wil sturen naar het land van herkomst. Konipaar in de Polen, Schotse hooglanders in... Uh... De Schotland en hier onze eigen natuur. PVDA en D66 hebben in Gelderland al gezegd... niet met de PVV te willen samenwerken. Nee, we zijn niet bereid om met het college te gaan. Al dus lijsttrekker van D66 Michiel Scheffer. Als het aan VVD-kandidaat statenlid Jart Sluiter ligt... fuseert de provincie Gelderland met Overijssel. De nieuwe provincie moet zich beperken tot drie kerntaken... Infrastructuur, openbaar vervoer en controle van de gemeentekas. En zo zegt hij... Het levert op dat er uh, minder uh, ambtenaren zijn. En daarnaast moet jeugdzorg van het bordje van de provincie. Al de sluiter. Dat moet de gemeente maar regelen. De stemming van Nederland. Met Tessel Blok en Premra Rekjesjoen. Ik sta hier buiten met wat taxichauffeurs. Goedemorgen. ...kort samengevat gaat de discussie zo over dat de VVD... Op ...en de SP zegt, jongens, is ...en u bent van... ...bent u... ...een plannetje? Nee. Nee. Waarom niet? Nou, ik denk dat ik... we een stukje... ...een stukje naar hier lopen, want u kraakt heel erg. Als we hier staan... Ja, hier hebben we een schonere lijn. De techniek probeert er wat aan te doen. Is het nu wat beter, Wim de Veiter? Ja, dat... Oké, okay, het is beter. Nog een keer. U bent taxichauffeur hier. En de VVD wil meer asfalt. Het SP zegt, jongen... Waarom niet voor het VVD-plan? Nou, omdat ik vind dat men iets meer bewust moet zijn van het milieu. Ik bedoel, door meer afval te zeggen... wordt het probleem ook niet opgelost. Mm -hmm. Maar u bent uw taxi... heeft toch last ervan dat je hier niet goed... Ik heb helemaal geen last van. Nee? Ik kom er uiteraard. En wat gaat u stemmen bij de komende provincie? Weet ik nog even nog niet. Dat is iets geheim. Ja? <laughs> Meneer, u bent ook taxichauffeur. Vindt u het plan van de VVD voor meer asfalt beter? Juist yes, beter. Waarom? Omdat er dan minder files komen. Ja. Tessel, vind jij dat er minder files komen als er meer asfalt is? Nou ja, uh, ik, ik heb altijd het idee van niet. Maar ik ben een leekprem. <lacht> Bovendien ben ik zo dol op autorijden, dus ik ben eigenlijk niet de goeie om dit aan te vragen. Maar uh, uh, u, u zet daar hier bij het station, er komen een heleboel mensen met het openbaar vervoer die dan een stukje bij de taxi rijden. En wij zijn er als het openbaar vervoer niet rijdt. En rijdt het vaak niet? Vaak niet, ja, anders staan we hier niet. <lacht> Oké, okay. hartstikke bedankt. Weet u al wat u gaat stemmen? SP. U gaat Oh, een taxichauffeur. We hebben iemand, Erik, je hebt een stemmer hier. <lacht> Erik van Kaathoven van de SP, die zit in de bus. Je hebt een stemmer hier. Ja? alleen voor Emil Roemer, hè? Oké. Okay. Oh, maar Emil Roemer doet niet mee met de Statenverkiezing? Nee, maar omdat hij zo'n leuke humor heeft. Kijk. Oké. Okay. En Mark Rutte, die heeft ook een hele leuke humor. Ja, maar Mark Rutte was ontschieerd, hè? <laughs> Oké, okay, dank u wel. Tesselblok gaat het debat leiden. Zo is dat hier in de bus. U hoorde hem al even, zit Erik van Kaathoven. Hij is van de Socialistische Partij, fractieleider nu al he, in de Provinciale ja, Staten. Klopt, ja, klopt. Ja. En naast u Conny Biese van de VVD, fractieleider van diezelfde partij. Waar is u, uw microfoon? Kijk, die ligt daar op de stoel. En als u die onder die beugel vandaan trekt. Want anders kan het land u helemaal niet horen. Dat zou dan weer jammer zijn. Heel jammer. Fractievoorzitter van de VVD in de Provinciale Staten. Um, ja, een belangrijk punt. Dat zeiden we. Nee, laat ik eerst even met wat nieuws beginnen. Prem en ik hoorden onderweg hier naartoe. Zijt met een half oor. Uh, over een onderzoek wat gedaan is. waaruit zou blijken dat uh, leden van de Provinciale Staten. Ik geloof, wat was het prem? 11 euro, euro, nou, 11 euro per, per uur verdienen ja. of zo. En dat uh, de leden van de Provinciale Staten in Nederland daar erg, erg, eigenlijk erg ontevreden over zijn. Ze vinden dat ze onderbetaald worden. De SP'ers, uh, Erik van Kato van de SP, <laughs> SP'ers zijn daar niet ontevreden over. We hebben zelfs een afdrachtregeling waarbij we een groot deel van het geld ook uh, ja, de naar de, de kast, partij hè? geven. Ja. Maar u en... vindt het genoeg. Ik vind het meer dan genoeg. Ja, er het kan nog wel wat minder bij. wat ons betreft, uh, 10, 20 procent eraf. Dat zou ook nog kunnen. Conny Biesel van de VVD? Nee, wij vinden niet dat het uh, minder moet. Het is inderdaad uh, uh, een zware baan. Ja, eigenlijk is het geen baan. Het is natuurlijk een beetje uh, hobby voor iedereen. En uh, heel veel VVD'ers hebben eigenlijk ja, hele zware banen ernaast. En het uh, kost het ontzettend uh, veel tijd. Sommigen moeten een dag uh, onbetaald verlof vrijnemen. En het zou op zich, vinden wij, best uh, reëel zijn... om zo'n dag die je dan voor de provincie besteed ook uh, voor, voor normale bedra uh, uurlonen, zeg maar, inderdaad te, te kunnen compenseren. Maar het is, het is inderdaad, uh, mijn collega van de VVD zegt al: het is een hobby. Voor mij is de linkse hobby, voor haar een rechtse, een rechtse hobby. Ja. Uh, ja. Maar ja, daar moet je ook niet overdreven voor betalen. Het moet nooit een argument worden dat je, omdat je geld kunt verdienen, de politiek ingaat. Je moet uit overtuiging de politiek in. Connie ik... daar is wel wat voor te zeggen. Ja, daar ben ik helemaal. Ik ben ook uit idealisme de politiek in gegaan. Dus uh, dat ben ik helemaal met hem eens. Als, uh, het hart, uh, uh, mijn hart zit wat dat betreft. Uh, Links. Ook, ook links, want ja, allemaal harten zitten links. Een, alweer een stem ja. erbij. Maar, uh, met een rechtse overtuiging. <laughs> met een rechtse overtuiging. Mevrouw Biese, uh, trouwens luisteraars 0800 1121. U kunt mailen naar uh, de stemming van Nederland, apenstaatradio1.nl en tweets kunnen naar hashtag de stemming. Um, zou het voor u een halszaak zijn als u met 20% minder ditzelfde werk zou moeten doen? Nee, voor mij, voor mij niet. Maar ik, uh, mijn, uh, mijn collega's, die bijna allemaal een fulltime baan hebben, uh, dat heb ik niet gehad. Ik heb de luxe gehad de afgelopen jaren dat ik een eigen bedrijf heb. Of dat, uh, dat het eigen bedrijf van mijn man en mij samen was. En dat ik mijn tijd heel flexibel kan indelen. En dat ik mij daarom heel erg goed kan inzetten voor de provincie. Op dit moment doe ik dat werk overigens niet meer. En is de provincie, uh, het lijsttrekkerschap en het fractievoorzitterschap mijn hele baan. Maar wat maar altijd, en Tessel, misschien heb jij dat ook opgevallen. Ik praat ook veel met VVD'ers en SP. Het valt me op dat juist bij zowel VVD als SPS ze ja. het vaak ook voor minder geld willen doen. In Amsterdam was Erik van den Burg van de VVD bereid... om 20% van zijn salaris in te leveren... om wethouder te worden. Dus eigenlijk hebben jullie twee wel diezelfde passie om jullie mening tot, tot beleid te hier, willen maken. Hier in Arnhem dat... uh, zit ook een college met SP en VVD... en daar hebben de wethouders ook ingeleverd. Ja. ja. Heel mooi. Dus, mag dat, ik het... dat klopt, er was ook de VVD inderdaad erbij. Ja. Dus mag ik ja. zeggen, mevrouw Biezen en meneer Van Kaathoven... dat op dit punt de SP en de VVD het eens zijn... Ja, het idealisme gaat bij ons ook voor, dat klopt. Oké, okay. zullen we eens kijken of we iets kunnen vinden waar jullie het niet mee eens zijn? Niet dat dat nou altijd moet, toch? Maar ja, goed, er speelt natuurlijk in Gelderland, uh, zoals in alle provincies, wel het een en ander. En ook hier, dat hadden we trouwens gisteren ook, toen waren we in Zeeuws-Vlaanderen... daar ging het ook over het ontsluiten van dat gebied. Hoe bereikbaar is dat gebied voor de rest van Nederland en voor het buitenland? En hier, Gelderland, moet vooral richting Duitsland beter uh, uh, bereikbaar zijn, moet beter ontsloten worden... En ik zei al, het is een lekkere ouderwetse bekende tegenstelling. VVD zegt meer asfalt, SP zegt meer spoor. Nou, vliegelkamer in de haren. En er speelt dan ook nog eens een keertje tussendoor... dat wat er ook wordt neergelegd, dat altijd door natuurgebied gaat. Problemen. Ja, maar, maar dat, dat, is, in Biese, dat is in Gelderland natuurlijk altijd zo. Wij hebben gewoon heel veel natuur. Wat een ellende, hè? Maar er wonen... Nee, wij, wij houden Hoe laten van, we dat zo wij, houden? Hou, wij houden van natuur en wij willen die natuur inderdaad ook graag zo houden. Maar er moet wel een afweging mogelijk zijn... Als er inderdaad uh, wegen zijn ook belangrijk voor Gelderland, zijn belangrijk voor onze economie. Gelderland ligt inderdaad midden in het land, is een doorvoerplek, uh, uh, regio om van het westen van het land naar Duitsland te gaan. En uh, de mensen, de inwoners van Gelderland hebben op dit moment last van al dat vrachtvervoer en al het personenvervoer wat uh, die Oost-West verbinding graag wil doen. En daar -West -West moeten mensen die van... Oost-West-verbinding is van de landstad uh, van Amsterdam of van Rotterdam uh, naar, uh, naar Duitsland. We en krijgen een, een, een reactie, iemand uh, uh, die twittert ons, zo heet dat toch? Ja. Ja. Oscar Kuhl, die zegt de plannen voor snelwegen uit de jaren 30, mind you... die zijn nog niet eens gerealiseerd. Waar hebben we het over? Nee, dat klopt. Ja, Wij willen er één en van misschien, realiseren. Misschien mag ik daar ook nog bijzetten dat bijvoorbeeld <laughs> ja. een partij als, als de VVD en het CDA... Uh, CDA heeft zelfs de, de schop in de grond gezet laatst. Uh, ja, die regeren hier al heel lang de VVD de laatste vier jaar niet, maar daarvoor wel. En wat ze er ook vergeten te zeggen... je kunt je geld maar één keer uitgeven. Wij willen 1 miljard investeren... in openbaar voer, bijvoorbeeld dubbelspoor en Achterhoek. Er zijn hier heel veel treinen die uitvallen... Uh, die uh, overvol zijn. Uh, stel, we maken daar geen verbetering in... dan gaan die mensen straks allemaal op de weg... en dan staan we helemaal vast. Eric van dus ik hoop Laten daar we steun proberen. van de VVD te krijgen. La, laat we, ik neem heel vaak, als ik naar Arnhem kom, de trein. En ja. ik vind er een uitstekende treinverbinding zijn... Um, en je ook hier... naar Winterswijk dan bijvoorbeeld? Ja, maar bijvoorbeeld? ik zeggen, ja. je moet ook door kunnen naar Winterswijk. Ja. En daar zijn jullie het over eens dat dat niet goed is? Ja, maar dan heb ik wel een vraag aan de VVD. Ja. Want wij zeggen, we gaan 1 miljard van het NUON-geld. Provincie Gelderland is steenrijk, die heeft 4,8 aan vermogen. Uh, NUON-geld, dat moet je even dat even nieuwe geld is geld wat we uh, als provincie hebben... omdat we het uh, aandeel in het energiebedrijf NUON verkocht hebben. Gelderland was de grootste aandeelhouder. En 4,8 miljard euro zit in kas. Nou, en wij Jullie willen... hebben het niet zoals de VVD in Noord-Holland bij Landsbankie nee, gezegd. Nee, nee, nee ze, ze zijn hier heel, dat, dat compliment moet ik ze geven. Ze zijn hier zuinig op het geld geweest. Dat betekent dat er 1 miljard geïnvesteerd kan worden in openbaar voer. Bijvoorbeeld dubbelspoor richting Winterswijk. Dan komen we, gaan we dat probleem oplossen. Daar is de VVD ook voor. Maar ik hoor van de VVD nog niet, maar misschien nu. Uh, dat ze daar ook uh, flink geld voor uh, uit willen trekken. Nou, mevrouw Bieser, zeg het maar. Nee, wij gaan nog niet die uh, miljarden van de NUON uh, daarvoor uittrekken. Maar ik vind het jammer dat onze problemen over mobiliteit... nu door de NUON-gelden gaan, bepaald gaan worden. Want het wel of niet inzetten van die middelen... is denk ik ook straks... Wij vinden gewoon dat al het provinciale geld dat we daar zuinig mee om moeten gaan. Daarin staan we denk ik ja, ook wel weer naast jullie. Hebben, die die reizigers hebben daar niks aan, hè? Ja, als die trein u? weer uitvalt. Wat bedoelt u mevrouw Biese? Zuinig omgaan met het nieuwe geld, we hebben het, maar we gaan het nog niet uitgeven. U gaat nee. dan vier jaar niks doen. Nee, wij gaan, gaan, nee, nee, maar wij hebben ook nog gewoon ruimte in de begroting. En uh, voor dit soort uh, uh, zeg maar zaken, uh, zo, net zoals voor die A15... dat is niet de verantwoordelijkheid van, uh, van onze provincie nee, alleen. maar mevrouw Biese me met het anders vragen. Bent u ook het bereid... Over. Het maakt me niet uit waar het geld vandaan komt. Bent u bereid om geldvredigheid te maken om die spoor, de spoorlijn naar Winterswijk te verdubbelen... ...zodat er minder problemen zijn. Uh, het staat in ons verkiezingsprogramma dat wij daar ook aan willen werken. En uh, dus daar da zal dus wat ons betreft wel geld bij mogen... ...maar dat kan ook uit de rendementen, de opbrengsten. L luisteraars, op. we, we zien hier al twee overeenkomsten waar de VVD en de SP... En Als we nog tien zijn. minuten doorgaan, <lacht> <de> fuseren ze <lacht> <de> fuseren hier. <lacht> Oké, okay, mevrouw biezen. laat me wat anders vragen... Um, ik krijg hier het voorstel de tweede auto, 75% belasten en de OV gratis. Uh, waar verschillen jullie echt van mening, de SP en de VVD, als het gaat om die keuze asfalt versus spoor? Nou, asfalt, uh, uh, 75% van, het, uh, van de mobiliteit gaat, eigenlijk, gaat over asfalt. En daarom vinden wij dat asfalt uh, heel erg achtergebleven is en dat we daar onze prioriteit moeten leggen. En okay. de SP? Eerst even, wij zijn geen anti asfaltpartij Wij zijn voor een hele hoop verbredingen en verbeteringen. Maar wij zijn tegen bijvoorbeeld die doortrekking van de A15. Dat gaat ook nog eens een keer heel veel geld kosten. Dat geld kan dan bijvoorbeeld niet in dat dubbelspoor gestopt worden... En, maar het betekent ook dat je een gebied... wat het als waar uh, te verduren heeft gehad... met de komst van de Betuwe-lijn. Daarom is er bijvoorbeeld... het is ook een natuurgebied waar het uh, doorheen moet. Maar en Erik, en je bent er... SP'er. Ja? Dit is GroenLinks gedikt. Nee, en nee, Jan nee, nee, Marennesen, de nee, grote nee, boeroe... Nee, nee, nee, nee. die heb ik ooit mogen interviewen. En toen heb ik die vraag gesteld over auto. Toen zei hij... Hey, SP'ers zijn voor de auto. Absoluut. absoluut. Ja, zijn, ik zijn, ik, ik dan begrijp zei ook, ook niet dat de SP'ers altijd de natuur uh, voorzet... voor de mensen. Hoor. Dat nee, maar die Dat stukje snelweg hè, wat, dat levert nauwelijks wat op. Want dan sta je een stukje verder... Ja, daar sta je weer in de, in, de, uh, hoe heet het, uh, in de file. Dat levert je dus niks op. Kost je wel 1 miljard. Ja. 1 miljard. Ja, ja dat schiet dus niet op. Maar oké, okay, wacht even. We hebben iemand die de bus inkomt en Kijk. we hebben een beller. We gaan eerst naar die dag. Wie bent u? Dag, mijn naam is Udo Kelderman. Ik hoorde je net op de radio en het leek me leuk om even hier te komen kijken. U woont in Gelderland? Hallo. Ik woon hier in Arnhem. Ja, en op wie gaat u stemmen bij de Provinciale Statenverkiezingen? Nou, dat is duidelijk uh, voor de VVD, de grootste partij van Nederland. En wa uh, reist u? u bent nu met het openbaar vervoer gekomen? <kijen> nou ja, ik ben op de fiets. Oké, okay, en de VVD, uh, waarom zou u voor de VVD stemmen en niet bijvoorbeeld voor de SP? U bent een jonge man uh, uh, met een mooie huidskleur. Uh, uh, uh, uh, en de VVD regeert nu met de PVV en denkt u niet... nou nah, jongens, met jullie wil ik niets te maken hebben. Nou, ik zou op de VVD stemmen, om, juist omdat ze inzetten voor de auto. Okay. Ook voor het openbaar vervoer. <kijen> maar bijvoorbeeld doortrekken van de A15, is heel belangrijk. Ja, daar hebben ja, daar we het, net, we het over. net over. Waarom vind je dat zo Eerik belangrijk? Erik van Kato van de SP. Nou, er staan allerlei files hè, hier in deze regio en dat willen we natuurlijk uh, niet zien. Bent u lid van de VVD? Ik ben ook lid van de VVD. Ah, kijk! Okay, ja, ja, ik dacht allemaal, van Pietje, wie belt u nou toch? Je nee, hadden eigenlijk het. ook meer mensen lid moeten worden van politieke partijen, denk ik. hoef niet per se van de VVD, maar die betrokkenheid is uh, denk ik wel belangrijk. Hoe oud ben je? 34. Je ziet er een stuk jonger uit. En wat voor werk doe je? Ik ben een verkeersvlieger. Oké, okay, dus de, je, je bent echt een, een piloot en uh, je woont in Arnhem. En uh, kan je, moet je dan steeds naar Schiphol reizen? Met de trein. En dat doe je ook? Ja, want het gaat uh, heel erg snel. Dus je bent wel tevreden over de spoorverbinding? Uh, zeker van uh, Arnhem naar Schiphol wel. Maar van maar naar... richting Duitsland bijvoorbeeld, dat zou wel iets uh, verbeterd kunnen worden? Ja, dat zou echt veel beter kunnen, denk ik. Ja, zeker omdat uh, het goed zou zijn als we toeristen zeg maar, uit Duitsland naar Arnhem zouden halen. Mm, maar... maar wat dat betreft ben je dus weer wat meer op de hand van de SP? die zich wat sterker maakt dan de VVD voor een betere spoorverbinding richting Duitsland. Nou, ik denk dat je gewoon twee dingen kan inzetten. Zowel op auto's, maar ook op het ja, openbaar kijk, vervoer. Kijk, we daar hebben we weer een VVD'er die denkt dat alles kan. Maar ik ken VVD'ers ook dat ze zuinig zijn. Op het moment dat je 1 miljard uiteindelijk met z'n allen gaat besteden... aan dat stukje A15 doortrekken, kan dat niet meer in dat dubbelspoor. Zo maar simpel Erik, is Erik, het ook. Maar Erik, wacht even. Niet om iets, hoor. Wat dat betreft moet ik toch naar de VVD leuden. Alles kan. Mevrouw Bieser, u kunt toch beter doen de A15 doortrekken Echt geld... Nee, maar nou, mevrouw Bieser wil dat geld toch nog niet opmaken van de niet Nou al het geld opmaken van de NUON, maar wij Mevrouw, hebben heel veel rente... van dat geld wat we van de NUON kom, kom, kom, uh, mee, hebben. U, u en me al mee? die rente die kunnen we wel besteden aan kom, dit soort uh, zaken. En dat willen wij ook gaan doen. En wij zetten inderdaad in, ook op wegen, maar ook op openbaar verhaal. Erik, even een vraag. Als ze nou en die A15 zouden doen, en de VVD vindt ook geld voor het spoor... heb jij er moeite mee? Of zeg je nee, Prim, als je dat geld vindt voor beide, dan doen we beide? Kijk, dat geld is er gewoon niet. Nee, als de VVD kan toveren met geld. Nee, maar ja, oké. Als de VVD kan toveren met geld. dan wil ik met ze in een coalitie. En dan gaan jullie weten. Oké, ook hier. dan zijn het erover eens. Nee, nee, want Ik wil nog even één dingetje over het openbaar vervoer. Er is hier nog geen OV-chipkaart. En ik begrijp van de SP dat ze dat voorlopig zo willen houden. Omdat het een zootje is natuurlijk. en dat die strippenkaart eigenlijk prima voldoet. Nou, vooral omdat het een zootje met OV-chipkaart We hebben daar ook een zwart boek over aangeboden. met allemaal klachten, inchecken, verhoogde tarieven. Die er in één keer zijn. En dat gaat dan om euro's. Maar voor mensen die vaak met de bus rijden en geld hebben, min... okay, mevrouw... is dat echt een probleem. Mevrouw Biezen? Nou, wij vinden die OV-chipkaart natuurlijk straks uh, een enorme verbetering. Maar daar zitten nu wel mankementen aan. Ja. Maar houdt u de strippenkaart dan nog voorlopig? Uh, nou, wij hebben uh, ook wel een keer gevraagd aan de gedeputeerde... of, inderdaad, of uitstel niet verstandiger zou zijn. Omdat o, er zoveel zijn problemen er het Luister, als zijn. Nee, maar even één even voorbeeld. Als je die trein als uh, een collega van mij die nu in de Tweede Kamer zit... Johan Houwers van Den Haag naar Winterswijk moet reizen... dan moet hij dus eerst uh, de stripkaart, of zijn OV-chipkaart gebruiken... Dan moet ...maar een kaartje kopen om met de trein naar Winterswijk ja, te nee, gaan. Maar, wa Want we kunnen hem voor die routes dus nog niet gebruiken. Ja, maar dat het, dat niet maar mevrouw Bieser, wat ik wel constateer is... ...we hadden gedacht, had onze redactie SP en VVD... ...gaan lekker, jullie zijn het ontzettend eens. Of. En ik als kiezer, mag u zeggen, in Noord-Holland twijfel ik ontzettend ook... ...tussen de VVD en de SP, maar alleen omdat ze daar uh, 78 miljoen hebben opgemaakt... ...ga ik niet op de VVD stemmen. Goedemorgen meneer Frank, waar gaat u op stemmen? Heb je tegen mij? Ja, wa <laughs> waar gaat u op stemmen? Ja. Nou, ik stem niet, maar ik heet Frans, nee, Het maar, gaat mij nou, over... Nou, maar Frans, niet. als je niet stemt, waarom nee. stem je niet? Dat vind ik echt belachelijk. Ja, dan ga ik een andere keer tegen je vertellen, nee, maar nee, ik wil nee, even nee. iets vragen aan die mevrouw van de provincie nee. die zoveel geld verdient. Mag dat? Nee, maar wat, wat, wat, Frans, eerste vraag, Erik van over van de SPW wat ja, vragen. Ja, ik vind als je niet gaat stemmen, dan uh, moet je ook gewoon je mond dicht houden. Nee, dat is niet waar, want uh, ik word wel door de bestuurders gestemd en ik mag wel reageren... Je mag stemmen. Maar ja, stemmen, ja, nou, ik je stemmen, stemmen. maar ik, ik, moet, ik moet wel uh, doen wat de bestuurders zeggen, maar daarom moet ik nog niet de bestuurders te stemmen. Nou, maar Frans, nee, maar je kunt ook op de SP stemmen. Wij zijn uh, nou niet bepaald een bestuurderspartij tot nu toe. Ja. Nee, ik ga nergens voor stemmen, maar dat is een heel ander probleem. Maar trouwens, deze ik ben het bevolk... wel met je eens dat die, dat die strippenkaart moet blijven. Want okay. ik woon op het platteland. Ja? En het platteland heeft nergens oplaat, uh, station voor Precies. de OV-chipkaart. En uh, op het platteland moet ik vijf kilometer met. De auto rijden om mijn, mijn uh, OV-chipkaart op te laden en dan weer vijf kilometer naar huis en dan kan ik met het openbaar vervoer om vervolgens mijn, mijn uh, OV-chipkaart erop te laden. Frans, weet je wat we gaan doen? Hartstikke bedankt voor het bellen. Denk aan het volgende. Jij stemt voor de bestuurders die over jou beslissen. En als je niet wil gaan stemmen op een partij kan je altijd blanco stemmen, maar dan bewezen je dat je wel maatschappij participeert. Zo is dat. Ja. We gaan zo meteen door met het debat. We gaan eerst even luisteren naar de jonge makers van Dorst. Die gingen plassen met een Gelderse gedupeerde. Wat is er mis in jouw provincie? Frustraties, irritaties, visies en idealen. Dorst. Pist met provinciaal Vandaag pissen we in Arnhem, Gelderland met Dennis Brouwer. En Dennis, wat vind jij dat er beter kan in de provincie Gelderland? Ik zou zeggen de communicatie, uh, om ik een heel mooi voorbeeld te noemen. Wij hebben hier van de een op de andere dag een, een zendmast uh, geplaatst uh, gekregen, waarbij uh, ja, ronduit slecht is gecommuniceerd. Het is alleen maar gepubliceerd in een plaatselijk krantje die, uh, die slecht wordt bezorgd. En bovendien was die publicatie gezien dus we een hele vage algemene kop en omschrijving, dus ja, dat is compleet waardeloos. Ja, dat ding is, is 54 meter hoog. Die staat op maar 50 meter afstand van, van de woningen hier. Ja, boven die midden in een groen recreatief gebied. Kortom, is, ja, totaal misplaatsende omgeving hier. Je hele uitzicht is verpest, zowel vanuit de woningen als, als vanuit de omgeving zelf. Ook de straling is nog steeds een hot item hier. Hè. Is het nou wel of niet schadelijk? Ja, niet in de laatste plaats een stukje waardevermindering van je woning hè, als je zo'n ding zo dicht op je woning geplaatst krijgt. Ja, oké. Okay. Ja, ik hoor eventjes niks op mijn oor. Dus ik wist niet dat wij alweer helemaal terug waren. Um, wij hebben, we zitten hier in de bus met Conny Bieses. Hij is fractievoorzitter van de VVD. In de Provinciale Staten en Lijsttrekker van Gelderland. En Erik van Kaathoven van de SP. Ook in, Lijsttrekker? Zeker. Ja. We zitten hier bij het station uh, in Arnhem. Van een station is niet echt sprake. Het Ho, hoe heette bouwput. jij ook alweer? Uh, want Hoe heette jij ook alweer? Net de bus Udo binnengekomen. Net uh, zoals Udo kunt u de bus binnenlopen. We hebben nog een paar minuten. Maar kom maar zeggen wat u wil. En we Even, Ja, de, een, een meneer of mevrouw die zegt, dan hebben we het nog even weer over de beloning van uh, statenleden, 11 euro per uur, waarvan u, mevrouw Biezen, zei, ach, het is een hobby. En uh, die zegt, ik heb helemaal geen hobby waar ik 11 euro per uur voor krijg, mevrouw van de VVD. Nee, nou, in die, in die zin kun je dan zeggen dat het een betaalde hobby is, maar uh, het is er ook een hele enorme verantwoordelijke hobby en... Uh, uh, ik vind dat uh, de democratie, uh, dat je daar ook wel iets mee mag verdienen. Ik bedoel, uh, wij hebben hier een prachtig systeem. Ja. Als het alleen maar van vrijwilligers en, uh, zou afhangen... denk ik ook dat het niet goed is. Want juist iedereen, ook mensen die werken, 40 uur in de week werken... moeten uh, deel kunnen nemen aan maar die mevrouw, democratie. Lisa, ik moet u eerlijk zeggen, ik, dit is mijn hobby, dit maken, en ik word er riant voor betaald door de ja. belastingbetalers. Dus ja. ik vind 11 euro per uur. En veel van die provinciale statenleden, die lezen niet alle stukken. En die, toch, Erik, het is niet dat ieder... Je zit zelf in die provinciale... Staten. je ziet soms collega's komen waarvan je weet dat ze niets hebben gelezen... en die 1100 euro per maand opstrijken, even eerlijk. Ja, nee, goed, iedereen uh, vult dat op zijn eigen manier in. En uh, de een is wat meer op straat en de ander leest het meer stukken. Ja. ja. Nu, nu, nu een vraag voor Gelderland, hè? want op zich is dit een provincie waar het vrij goed mee gaat. Kan ik dat zo zeggen, Erik? Ja, goed, we hebben natuurlijk wel wat dingen waar het beter kan uh, als SP, maar... Uh, een aantal dingen gaat ook goed. Daar bent u ook in mevrouw Biese? Nou ja, Ik denk dat we in heel Nederland natuurlijk best tevreden mogen zijn. Maar Gelderland heeft inderdaad... Uh, ja, We nee. hebben best een aantal zaken goed voor elkaar. Wa uh, wa waarom zou ik dan gaan stemmen als ik hier woon? Ik denk jullie hebben het voor elkaar. Ik vertrouw het. Ik blijf lekker thuis. Omdat het altijd beter kan. We hebben inderdaad heel veel natuur. Die natuur moet in de toekomst beheerd worden. Dat gebeurt met belastinggeld. En dat zal ook in de toekomst uh, goed moeten blijven gebeuren. En dat baart ons als VVD in ieder geval zorgen. Ja. Uh, wij houden ook van die natuur. Maar wij... We vinden ook dat het landschap, wat door agrariërs gemaakt is, ook moet blijven. En daarom precies. willen we ook die agrariërs een uh, maar kans blijven het, geven. Nee, ik ben het er niet mee eens. Oh. <laughs> nee, nee, Het gaat erom we dadelijk ook over, zeggen. naast bijvoorbeeld die 1 miljard voor onder andere dat dubbelspoor... en de tram Arnhem-Nijmegen waar je voor kunt stemmen, als je SP stemt. Um, maar je gaat ook over waar gaan we op bezuinigen. Op natuur, op cultuur, op de bibliotheekbus die hier op het platteland rijdt. Dat zou de VVD wel willen, maar dat willen wij weer niet. Gaat u bezuinigen op de bibliotheekbus, mevrouw Biese? De bibliotheekbussen, uh, dat vinden wij een taak van de gemeente. Dus uh, ja, die kan wat ons betreft naar de gemeente toe. Aha, de gemeente mag het betalen. Dan komt het bij de gemeente Arnhem. Ja. Waar VVD en, en maar VVD, SP. En We gaan even naar Felix Mudders. Want die komt straks met de gids.fm. Dag Felix, weet je al wat je gaat stemmen op 2 maart? Uh, ik, dat weet ik al, uh, premier. Dat is het best bewaarde geheim van Hilversum. Ja, ik weet ook wat, nou, wat jij is... gaat stemmen. Ik, ik twijfel tussen de SP uh, uh, en een andere partij... want ja, ik kan geen VVD in Noord-Holland stemmen... omdat ze al dat geld kwijt hebben gemaakt. Mm. Wat gaan jullie doen in de Gids.fm mm. straks? Je bent afvalliger geworden als je nou nog twijfelt... tussen de SP en een andere partij. Maar goed, zo dadelijk in de Gids.fm... overigens een programma dat wordt gemaakt door... Emil Urban, Simone Wijmans, Eva Houtsma... David Joritsma, Willem van Tenoot, Anita van der Hulst... Deborah Blekkenhorst, Mandy Young... Jeffy van Rijk, Jan Peels, Bert Molenaar, Maarten Vermee... Joost Basmeijer, het stamhoofd Robert Leenheers... en technisch wordt ondersteund Rens Krijgsman. Aandacht voor de persoon van Gaddafi. Spoort die man nog wel. Aandacht voor de opvoeding van kinderen. Aandacht voor de webwereld van Art Royakkers. En het debat over amusement op de publieke televisie. Moet dat wel of moet dat niet? Succes verder. Dank u wel, Felix. Harm Dorenbos stuurt nog. Martijn Schuur, gaat uw bus vliegen of heeft, de, heeft u een weg nodig... om zonder files op zijn plek te komen? Oké, okay, we moeten zo meteen naar Limburg. Ja, en daar, luisteraars, u mag allemaal vanmiddag komen bij Venray. Ik dank alle luisteraars, alle deelnemers en de gasten. Dit programma is mogelijk gemaakt door de Nederlandse belastingbetalers... de financiers van de publieke omroep en de provinciale staten. Redactie Kempke van Kooi EO, Martin Verbee-Vara... Pieter Willemsen-NCRV, Roos oosterbaan Afro rien aars ntr Productie Hans Twint en Momo Saru-NTR. Techniek, logistiek en transport. Wim de Veter, het vriendje van Blok. Regie Solema El Galdi, NTR. Introductie Gerrit Jokhams, VPRO. Presentatie Blok VPRO en Primeraar Kijjoen, NTR. Hierna ster, Dorad Megels en Felix Mulders en zijn hele team. Vanmiddag om vier uur zijn we in Venlo aan de weg. U bent van harte welkom. Tot voor vanmiddag. Namaste. Dag. En nog even bedankt. Connie Biesen van de VVD en Erik van Kaathoven van de SP. En een spontaan opgekomen Udo, Udo vvd de, de uit Gelderland. Die de bij Dank u wel. Hartstikke bedankt iedereen. De internationale gemeenschap laat de Libische bevolking in de steek. Wat zouden we moeten doen? Ik, ik zou het niet weten. Ik denk dat we heel behoedzaam hiermee om moeten gaan. Ja, die man die is dus levensgevaarlijk. Die wil brede boekjes in. Met sancties hou je geen boemen tegen. Het nieuws van de dag. Een prikkelende stelling. Een gast in de studio. Eén ding is dat het makkelijk is om zo'n situatie te veroordelen. En uw mening die telt. Oliebelang oh, gaat boven mensen. Onbegrijpelijk. Luister vanmiddag van half twee tot twee naar Stand.nl. Radio.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 Wilt u weten of uw huis warmer en energiezuiniger kan? Doe de check op localwarming.nl en maak kans op 2500 euro aan isolatie. Geen business as usual, maar duurzaamheid. Kies partij voor de dieren. Kans maken op 2500 euro aan isolatie? Doe de check op localwarming.nl. Geen kernenergie, maar zonnepanelen. Kies partij voor de dieren. Zeiljacht of paardenkracht. Wat je ook vaart, je vaarseizoen begint op de HISWA Amsterdam Bootshow. 1 tot en met 6 maart in Amsterdam raai. <tie> Nederland wil geen veefabrieken. Stem 2 maart voor dieren in de wei. Stemadvies? Milieudefensie.nl. Kijk voor het programma met onder andere solozeilster Laura Dekker op HISWA.nl. Zieginds komt de stoomboot uit Spanje weer uit.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 Kijk op bnp.paribas-ip.nl. Dit is Radio 1.